Jong van Kamp met het Federaar Journaal. Het Iraakse leger groept je semitische staat. Volgens de militairen hebben ze de strijders van de IS... nu uit twee derde van het oude centrum verdreven. Een Iraakse generaal denkt dat de strijd over een paar dagen beslist kan zijn. Hij zegt dat de strijders van de IS hun moraal verliezen. De Iraakse troepen vechten al een half jaar om Mosul te heroveren. Het innemen van de oude stad gaat langzaam... omdat de soldaten alleen te voet door de smalle straten kunnen. Zelfmoordterroristen hebben in het noordoosten van Nigeria aanslagen gepleegd... waarbij behalve de daders zeker negen doden en dertien gewonden zijn gevallen. Dat gebeurt in de stad Maiduguri, waar terroristen van Boko Haram vaak toeslaan. Volgens een politiechef waren onder de zeven daders vier meisjes. Verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar alles wijst op een actie van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram. Het twittermeisje Bana Alabet uit de Syrische stad Aleppo hoort wat Times Magazine betreft bij de 25 invloedrijkste personen op het internet. Ze staan tussen bekende namen als J.K. Rowling, Donald Trump en Katy Perry. Het meisje van de acht verstuurde vorig jaar tijdens het beleg van Oost-Aleppo met haar moeder tweets waarin ze over de belegering vertelde en de wereld opriep om de inwoners van de stad te hulp te komen. De tweets van Bana Alabet bereikten honderdduizenden mensen over de hele wereld. De HEMA heeft voor het negende kwartaal op rij de omzet zien stijgen. Toch maakt het bedrijf nog steeds verlies, al wordt het wel steeds minder. In het eerste kwartaal groeide de omzet met ruim 280 miljoen euro. Vijf procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De bestaande winkels waren verantwoordelijk voor bijna drie procent van de groei. De rest kwam voor rekening van nieuwe filialen en toegenomen online verkoop.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Z zee. Zandvoort. Een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. ZFM Cinema. Zondagavond, 21 uur en 3 minuten. En dat was de begin, tune. Dat is het nummer van Calexico Boys Get Dressed uit de film The uh, Guard. Mooie film, leuke muziek. Calexico The Boy Get Dressed. Altijd de begin, tune geweest voor dit programma. Ja, welkom bij deze uh, ja, voorlopig laatste uitzending van uh, uh, CFM Cinema: samenstelling, presentatie, auco B. En uh, ja, bedrijf filmmuziek, daar staat van alles op de rol. En uh, ja, ik zei het vorige week reeds. Het is deze keer de, voorlopig de laatste keer. Dus het is een beetje aangepaste muziek. Maar er zit heel veel, veel muziek in, uiteraard. En we hebben altijd een hit van de maand. En dat hebben we ook. Uh, de, dat is de, de laatste keer voor Gordon God uh, Goodwins Big Fat Band. Sing, sing, sing. Van de Big Fat Band. En over deze band schreef Mike Bordet in een grappig boekje, een lekkere stuk, het volgende. Ze zwingen de pannen van het dak. Wat zeg ik nu? Ze zwingen de pacemakers uit je borstkast. De meniscusie tussen je knieschijven vandaan. De eilandjes van lange uit je alvleesklier. De stents uit je kranslagaarde. De stomen uit je navel. De iris uit je ogen. Het tussenschot uit je gok. En de keratine uit je haar. En ik zou bijna zeggen, ze zwingen de tepels van je tieten. Maar gelukkig ben ik daar te netjes voor opgevoed. Wat een arrangement. Meestelijk in de beste Count Basic-traditie... met een trompetsectie sectie die zo poepstrak is... dat je spontaan hart en ritme stoornissen krijgt... wanneer ze uithalen voor een klaterend salvo. En een pianist om je oksels bij af te graven. Wat een dynamiek. Even terugschakelen, dan weer uithalen. Weer terugschakelen, nog harder uithalen. En dat allemaal de Big Fat Band. En dat hoor je allemaal op ZFM. Die zender die zoveel aan muziek doet...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 Ja, heb je al een idee uit, uit, uit welke soundtrack dit bekende nummertje komt? Celebration Ghoul and the Gang. Het right. right. ook lekker, trouwens, toch? We draaien er nog geen uit diezelfde samentrekking, een kort nummertje. titelmuziek van Hawaii 50. o Morton Stevens is de componist. Maar dit, uh, deze muziekjes kwamen alle twee uit de film... Mr. Bean Holiday. Mr. Bean Holidays is natuurlijk een, uh, een waardeloze film. Op zijn Hollands gezegd zat er wel wat grap in. Maar de muziek is wel aardig. Uh, allemaal, weet je, oude deuntjes. Uh, La Mer, even is natuurlijk prachtig. Die zat er ook nog in. Ja, die heb ik deze keer laten zitten. er komt nog genoeg voor ons. Want ik heb uh, Dalida op de rol staan. Dalida, bekende zangeres. Er is een film van uitgekomen over het verhaal van de zangeres Dalida... Maar er, er hebben we het over films en dan kom ik bij eh, Sh Shallow Hall heet die film, dacht ik. En daar zit ook aardige oude muziek in. Onder andere deze. Ik kent hem vast wel. Het eigenlijk niet eens welke filmpje je kan verwachten. Nou, het eerste uur, daar staan een paar mooie films op de rol die uh, zeker de moeite waard zijn. Ik zie uh, onder andere staan uh, een Pirates film. De pirates, The Band of Midfits, mooie muziek in. Ik zie staan uh, Le Baton, een Franse film. Uh, het eerste uur, ik zie staan, wat zie ik nog meer? Ik zie Troy staan. Ik zie uh, ja, van alles uh, staan. Dus we gaan gewoon verder met draaien. En dit komt uit de film Shallow Hall. Film 2001, wil je hem bekijken? Romantische film, woensdag 28 juni om half negen. En de hoofdrollen worden gespeeld door uh, Gwyneth Paltrow, Jack Black. En het grappige is, er zit ook muziek in van iemand die, die Gwyneth Paltrow redelijk goed kent. Tegenwoordig haar ex. Komt die?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 dat was natuurlijk Coldplay. En ik draai nog één uit die soundtrack Shallow Hall. En dat is een nummer van PJ Harvey. Staat voor Polly Jean Harvey. En uh, gitarist, singer-songwriter... heeft ook een aardige uh, bijdrage geleverd aan deze uh, soundtrack. Met het nummertje Good Fortune PJ Harvey. Afgelopen zaterdag keek ik naar een animatiefilm en ik was onder de indruk van deze film. En die film heet The Pirates in an Adventure with Scientists of The Pirates Band of Misfits. Uh, uh, uh, uh, the, in, the, in The Pirates Band of Misfits, geregisseerd door Aardman, oprichter Peter Lord en Jeff Newitt, doet een klungelige piratenkapitein voor de zoveelste keer mee aan de Piraat van het jaarverkiezing. Zijn kansen op uit, uh, uh, om uitgekozen te worden zijn niet heel, maar dan stuit hij op Charles Darwin en zijn Beagle. Wat volgt is een hilarische rollercoaster vol kleine, filine grapjes en uh, ja, uh, absurdische situaties en wonderlijke ontmoetingen. Het is een uh, klei-animatiefilm en er zit ook nog grappige muziek bij. Heel veel punk- en ska-muziek, onder andere van de Pokes Fiesta. Nummer Fiesta van de Pokes. Uh, nou, als je een feestje wil bouwen, kun je deze jongens wel uitnodigen. Na afloop heb je al uh, geen drank meer over, denk ik. Uh, en is het nogal een zootje. Uh, het is toch bijzonder dat ze in een animatiefilm... dit soort muziek allemaal weten te passen. Een piratenfilm is het. En daar zit ook deze in. Er zitten heel veel films, maar deze zit er ook in.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 London Calling, The Clash natuurlijk. Uh, prachtige muziek en dat allemaal in de Piratenfilm. En als ik kijk wie de, uh, de stemmen geleverd hebben voor deze film, dat is echt heel grappig, want ik zie staan de namen: Hugh Grant, Imelda Staunton, Jeremy Piven, uh, Mr. Selfridge... zou ik zeggen, Lenny Henry, Selma Hayek en Martin Freeman uit uh, ja, het bekende film van, uh, volgens mij was het uh, Sherlock Holmes, volgens mij die, die uh, deed. Uh, en deze muziek zit er ook in. Dit is een beetje dat ken je misschien nog van de volgende nummer. Ik moet er even een stukje opzoeken. Waar het precies staat. Even kijken, heb ik het gevonden? Eh, uh, ja. Ah, hoe, hoe. Ja, dat bekende bandje Temple Tudor, die speelt dat nummer Wonderbaar. Maar ze zit ook in de soundtrack van The Pirates, de Pirates Band of Misfits. Met het volgende nummer: Swords, Swords of Thousand Men. Die is ook bekend trouwens. Ja, als de vraag is, gaat u door voor de duizend gulden vraag? En dan is dat de vraag, wie is de zanger van dit liedje? Nou, dat is natuurlijk Jimmy Cliff. En al deze muziek komt uit de Pirates. Uh, In an Adventure with Scientists and the Pirates Band of Misfits. Als je het cd'tje ziet liggen, moet je even opletten. Want uh, deze ska en punk en al dat soort muziek, dat staat niet op de cd. De cd is, uh, de, is van uh, Shapiro, Thomas Shapiro. En in het tweede deel van dit programma zal ik van die cd ook wel het een en ander draaien. Maar dat is meer uh, muziek voor het tweede uur. Dus uh, we gaan naar een andere film. Ook op televisie. De film heet Le Baton. En de titelsong wordt gezongen door een uh, bekende dame. Ik ga haar even opzoeken, want je kent vast wel dit nummer. Ja. Je n'aime que toi. Buenas noches, mio amor. Avec toi, mon cœur bavarde, à la vie et à l'amour tu es. À notre amour, j'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sur les voix si andalouses. Je remercie la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'a pas de Oh, amor. Bonne nuit, verre, bon, rego. Pense à moi quand tu bon, Toujours, toujours Pense à notre notre Buenas noches, bon, bon, nicht van Mark Smeets, dat Ze heet Dalida, Franse zangeres. In twee uur draai ik een uh, muziek uit een film die onlangs is uitgekomen in 2016 over haar leven, Dalida. Maar dit nummertje werd nogal vaak gedraaid in een uh, programma dat heette volgens mij de, de etappe, de Tour Etappe. werd gepresenteerd door Marts Meets en die kon niet van dit nummer afblijven en zat in iedere aflevering. Uh, maar deze dame heeft ook de titelsong gezongen van de film Le Baton en dat heet nummer Je J'aime. Talida. Uit de film Le Batant. Een film die op uh, TV5 gedraaid wordt. Uh, ja, ik moet maar in de gids kijken. Wordt regelmatig gedraaid. Hij is op bijvoorbeeld afgelopen zondag gedraaid, zie ik. Een film van Robin Davies en Alain Delon. Uh, na negen jaar in de cel voor een gewapende rooververval. komt Jacques Darnay vrij en zit meteen in de problemen. Loesje figuren ontfermen zich graag over de verdwenen buit van destijds. Een dodelijk kat-en-muisspel begint waarbij Darnay de jonge Nathalie in de schoot geworpen krijgt. Het is de tweede regie van Alain Delon zelf. En dat is een gepeperde misdaadfilm. Mooi werk. En uh, uh, ja, hij ontmoet ook nog een gangsterliefje. En het nummertje Jam wordt uh, uh, gezongen door Dalida... En is gecomponeerd door Christian Doris. In de tweede doe ook meer van Christian Doris. Maar het grappige is: op deze soundtrack staat ook nog iets wat Haarlemers altijd goed doen. Want er staat onder andere muziek op van Oscar Benton. Oscar Benton Bluesband was natuurlijk een bandje wat in de regio Haarlem wel heel bekend was. En op deze soundtrack zag ik een nummertje staan van Oscar Benton. En dat gaan we natuurlijk draaien. Uit Le Baton, Oscar Benton. Eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. Oscar Benton, hier heb ik hem. Benshurst Blues. B Bensonhurst Blues, gezongen door Oscar Benton, uh, eigen naam, hij heet, heet, heet, heet eigenlijk Ferdinand van IJF, dacht ik. En uh, ja, was in de jaren 60 en 70 een echte bluesvertolker. vertolker uh, Liefde mee op de muziek van uh, de Nederlandse bluesbands zoals Cube in the Blizzard en Living Blues in die tijd. En uh, ja, en die Bensonhurst Blues was een solo-album van hem en is inderdaad in deze film Le Baton gebruikt. Uh, leuk om te weten. En uh, ja, altijd actief geweest in Haarlem en omgeving. En als je over Haarlem praat, dan heb je nog een bluesbandje. Wat eigenlijk ook uh, zeer de moeite waard is. En dat vind ik wel leuk om daar ook iets van te draaien. Omdat het toch de laatste keer is dat ik het voorlopig doe. Eens even kijken. En dan heb ik het natuurlijk over uh, John the Revelator. Uh, bekend in Haarlem en omgeving. Worried Dreams. nummer is ook uh, uitgebracht door Lieve Blues, maar ik vind dit de mooiste. John the Revelator. You know! I Het eerste uur van uh, CFM Cinema zit weer op. Uh, tweede uur komen we terug met de film Le Baton. Muziek van uh, Christian Doris. We komen ook terug met de Pirates film. Muziek van uh, uh, Theodore Shapiro. K. Doxi, zie ik staan. The Three Ten to Juna. Oh, Kortom, we hebben nog heel veel mooie muziek. Zorg dat je twee uur er ook bij blijft. Ik kan zeggen, neem een, een lekker gras Fries. Een kopje koffie misschien nog, alhoewel, na tienen, geen koffie meer toch? Oh, en we, uh, we laten John the Revelator rustig doorgaan. Worried dreams nummer van BB King.